12 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Het lichaam van de overleden oud-minister Els Borst wordt onderzocht door het NRI. Het Nederlands Forensisch Instituut hult zich voorlopig nog in stilzwijgen. Maar hoe vaak en waarom er überhaupt forensisch onderzoek op overledenen wordt gedaan. en hoe dat in zijn werk gaat, daar weet Pim Volkes van Virilabs alles van. Schrijver Kluun werpt naar aanleiding van de winkelsluitingen bij Polaren... De, de, de discussie over lezen nog maar eens op. Lezen op papier of digitaal. Het moet beide kunnen en is zelfs en Wij lezen digitaal even voor de goede verstaande. Nu het NMN Nationaal met Jan van der Putten. Ook digitaal. De parlementsverkiezingen in Thailand blijven geldig. Het constitutioneel hof heeft een verzoek van de oppositie om de verkiezingen ongeldig te verklaren afgewezen. De verkiezingen werden anderhalve week geleden door de oppositie geboycott. Er waren felle protesten tegen premier China Watra. En door blokkadeacties konden veel kiezers niet stemmen. Tot nu toe is alles volgens de regels verlopen... en op de plaatsen waar niet gestemd kon worden... daar wordt over een paar weken alsnog gestemd. En ook dat is allemaal volgens de regels. En het constitutionele hof kon dus niks vinden... Eh, op grond waarvan ze deze verkiezingen ongeldig konden verklaren. Minister Asscher trekt anderhalf miljoen euro uit... om meer mensen in de uitzendbranche een baan te helpen. De uitzendbureaus betalen ook anderhalf miljoen. In het uitzendplan is onder meer afgesproken... dat 1.100 flexwerkers zonder diploma een opleiding krijgen... En minstens een half jaar bij een werkgever worden geplaatst. 250 flexwerkers worden omgeschoold voor de technieksector. En zij krijgen een baan voor een jaar. Als je vindt het belangrijk dat flexkrachten hun positie versterken... dan maken ze meer kans op een vaste baan. De politie heeft na een uitzending van Opsporing Verzocht... 20 tips binnengekregen over de dood van een vrouw uit Zwolle. Het is nog niet duidelijk of ze ook bruikbaar zijn. De vrouw van 72 stond twee weken geleden oog in oog met een inbreker. En die duwde haar omver. Ze kwam ongelukkig terecht en overleed een paar dagen later. De inbreker zou ongeveer 20 jaar zijn. Minister Timmermans zegt dat zijn ambtenaren... een excuustelefoontje van Vitens hebben gehad. Het waterbedrijf zou zich hebben verontschuldigd voor de bewering... dat het onder druk van buitenlandse zaken... de samenwerking met het Israëlische waterleidingbedrijf Mekorot... heeft opgezegd. Minister Timmermans. Uh, Vitens heeft uh, mijn ambtenaar vervolgens laten weten... dat ze betreuren, uh, zich verontschuldigen voor de uh, suggestie... die mogelijk gelezen zou kunnen worden... alsof buitenlandse zaken gezegd zou hebben dat uh, ze dit niet uh, moeten doen. En voor Timmermans is daarmee de zaak wat hem betreft gesloten. De Duitse justitie vervolgt tien mensen voor het drama bij de Love Parade in Duisburg. Bij het vielen in 2010 21 doden. Toen veel bezoekers door een tunnel het festivalterrein op wilden komen. Er vielen honderden gewonden. De verdachten zijn vier medewerkers van de organisatie en zes van de gemeente. Ze worden verdacht van dood door schuld en kunnen vijf jaar cel krijgen. Eerder bleek dat bij de planning in Duisburg grote fouten zijn gemaakt. Het aantal overvallen is vorig jaar gedaald met 17 procent. Er waren 13, 1633 overvallen op woningen en winkels. Minister Opstelte benadrukt dat het aantal nu sinds 2009 bijna is gehalveerd. En hij schrijft dat toe aan de gezamenlijke aanpak van politie, openbaar ministerie, gemeenten en bedrijfsleven. Amsterdam springt er negatief uit. Het aantal overvallen in de hoofdstad steeg vorig jaar met 19 procent. Verslaggever Edwin van den Berg. Het gaat dan vooral om, om kleine supermarkten, waarbij de daders even snel hun slag kunnen slaan, een hit-and-run overval en op zoek zijn naar naar het nog kleine kasgeld dat er vaak is. De meeste mensen pinnen tegenwoordig hun boodschappen, maar die daders zijn dus op zoek naar het naar het kasgeld. Er worden minder televisies verkocht. Het afgelopen jaar daalde de verkoop van nieuwe tv's met 18% tot 1,2 miljoen. Volgens marktonderzoeken GFK hebben de meeste mensen inmiddels een plat scherm... en is daarom de behoefte aan een nieuwe tv kleiner. En ook de verkoop van films en muziek daalde hard. De omzet van films zakte met een derde en muziek werd een kwart minder verkocht. Volgens GFK stappen veel mensen over op streamingdiensten zoals Spotify. En dan het weer nog. Eerst zon, maar later bewolkt. En vanavond van het westen uit regen. Het wordt 7 graden en het gaat ook nog flink waaien. Morgen ook buien. Vrijdag, lange tijd droog. En ongeveer 9 graden. Zweden zijn iconisch. Wie kent ze niet?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 Pim Volkers doet met uw bedrijf Ferilabs allerlei onderzoek... ook forensisch onderzoek op overledenen. Had het lichaam van oud-minister Els Borst dan ook zomaar bij u terecht kunnen komen? Uh, dat had uh, gekund, ja. Maar er is niets gebeurd? Nee. Nee, wij praten zo meteen over het onderzoek dat bijvoorbeeld het NFI doet. En iets anders als u voor uw plezier leest. Leest u dan een echt boek of leest u dan digitaal? Beide. Beide. <lacht> een kind van deze tijd... Kluun zit ook aan tafel. We gaan zo met hem praten over de toekomst van het lezen. Je hebt er een column over geschreven. Heeft hij veel reacties opgeleverd? Ja, behoorlijk. Ja, hoeveel? Nou, ja, ik weet niet hoeveel. Maar Twitter op een gegeven moment. Ik, was het zelfs trending. Nou ja, dus boeken houden mensen toch wel bezig. En ik hoorde net ook nog een reactie binnenkomen. Ik hoorde tenminste ping pong De nieuws -PV. Six Murders en Willemijn Veenhoven. Het grote Polare dreigt met een flinke klap om te vallen. Het concern heeft uitstel van betaling gekregen... en een bewindvoerder kijkt nu of een doorstart mogelijk is. Kluun, je bent schrijver, liefhebber van het boek ook. Doet mm -hmm. je iets die teloorgang van zo'n boekengigant? Um, nou, van het merk Polare niet, maar wel van al die prachtige winkels, ja. Ik bedoel, elke schrijver heeft uh, nou ja, gesigneerd bij Donner, Broes, Schia, Notte, noem het maar op, daar ben je allemaal geweest... En, ja, dat dat zijn prachtige winkels en die moeten blijven bestaan, op de einde of andere manier, of niet? Ja, moet. Uh, ik hoop zeker uh, dat de... Nou ja, een donder donner uh, schelte maar in Amsterdam... in grote steden en in studentensteden, Koiker in Leiden... ik denk wel dat er een mogelijkheid is dat die grote winkels daar bestaan. Of die kunnen toch nog wel boeken verkopen dan, in deze moderne tijd? Zeker, zeker. Alle andere boekhandels bestaan ook nog steeds. zij het uh, met moeite, maar dat kan zeker, dat geloof ik wel. Ik weet niet of er in alle steden in Nederland groot is... voor zo'n mega boekhandel. Omdat er deze week een opinie stuk je stond in de Volkskrant... en dat zorgde voor reuring, zoals we net... Bespraken. En jij verwacht dat het is afgelopen met de boekwinkels, zoals we die kennen. Nee, nee, nee zeker niet. Ja, ja, ja, ja. Nee, ik denk dat er in elke stad, dat er een aantal. Uh nou, de Bruna's en Ako's van deze wereld... die hebben alleen maar bestsellers en paperclips en staatsloten. Dat zijn geen boekwinkels of wel. Ze hebben in ieder geval bestsellers. Daar kunnen sommige auteurs zeer tevreden mee zijn. En ja. ik denk wel dat er plaats is in elke stad... voor een hele goede boekhandel die zich richt op literatuur... en met hele fanatieke mensen. Mensen zoals je aan tafel zit bij De Wereld Draait Door... die de apostelen van de literatuur... daar blijft de behoefte aan. Maar dat is dan één winkel per stad? Ik, ik denk niet dat er in een provinciestad dat er inderdaad twee, drie van dat soort winkels zullen blijven bestaan. Nee. Maar toch eh, signaleer jij van, nou ja, je bent niet de enige. Er gaat nogal wat aan veranderen, er is nogal wat aan het veranderen. Mensen nou. gaan steeds meer uh, digitaal lezen. Um, er was laatst een onderzoek van de e-books wordt in Nederland... dat is dan natuurlijk het gevolg daarvan... tegenwoordig 90% illegaal gedownload. Ja. Um, zeg jij van, nou ja, dat is nou eenmaal zo, wenden maar aan. Dit is hoe het nu gaat. Ten dele wel, als je niet oppast. In de muziek is het ook zo gegaan. Dat voordat iTunes kwam en Spotify. Dat iedereen dat illegaal downloadde. Mensen willen wel betalen. Maar dan moet je ze echt wel een goed systeem bieden. Maar je moet het ook weer niet dramatiseren. Je hebt ook van die mensen die heel trots zeggen. Ja, ik heb nou op een usb stick 10.000 boeken. Nou, gefeliciteerd, Denk je dat je die gaat lezen? Dus ook bij de nieuwe bestseller van Saskia Noort. Die had gezegd op Twitter. van Ja, 15.000 verkoop heb ik misgelopen. Ik geloof dat niet. Dat zijn niet de mensen die anders dat boek hadden gekocht. Dat zijn de, zoals Kees of ooit noemde, de weggetjesweters. Die vinden dat heel leuk om die nieuwste bestseller te hebben. En ja, dan zul je een aantal verkopen missen. Maar vroeger leenden mensen elkaar boeken. Ik vind dat niet het meest dramatische. Wat vind je dan wel? Nou ja, dat wij in het boekenvak heel lang hebben gevonden... dat je een e book dat je daar gewoon 10 of 12 euro voor kan vragen. Dat kan niet. En um, dat gaan mensen niet betalen. En dan blijft je eigenlijk de weg naar illegaal downloaden. Dat ik ga je dan maximaal vragen: euro's of vijf. Ik heb eens een keer een quick and dirty. Uh, heb ik op mijn Twitter-account uh, gevraagd. wat zou je willen betalen? En er kwam vijf euro uit. En ja, voor boeken van Kluin misschien. <laughs> ja, maar voor boeken van Saskia Noord en Dossierski nog veel meer. Dus die zit. Ja, Dossierski heeft er niet zoveel meer aan. Maar vijf euro, dat is een, een gemiddelde. En ik geloof het ook wel. Dus als, uh, om het illegaal downloaden tegen te gaan, moet de prijs van het boek omlaag. Dat is het, dat is het, boek. Eerste, dat is het eerste. En dan zullen er zeker veel illegale downloads blijven. Maar dat is niet zo'n werk. En ik geloof ook wel dat er een soort Spotify voor boeken kan komen. Alleen, daar zullen schrijvers inderdaad niet meer zoveel aan verdienen, zowel als muzikanten, die klagen ook steen en been. Ik vrees dat dat een nieuwe realiteit is. En daar, daar wordt er al aan gewerkt, hè? In ja. verschillende maatschappijen, in verschillende landen. In Nederland zijn ja. er ook twee uitgeverijen mee ja. bezig. En de NMA heeft gezegd, ga je gang maar. Dus dat gaat gebeuren, ook hier. Dat gaat zeker gebeuren. Ik ben er ook op zich voor. En als ik kijk wat het effect van Spotify is op mijn kinderen, die, hebben, ja, die, die, die gaan echt van, van muzieksmaken, van, van tip naar tip op Spotify, en als dat met boeken ook zo is, dan is het toch een zegen... dat je binnen drie seconden de, nou ja, de alle schrijvers ter wereld... die ooit iets hebben geschreven in het Nederlands vertaald is... aan je voeten hebt. Dat zou je kunnen zeggen. Toch niet iedereen ziet zo'n Spotify voor boeken zitten. Gerhard Horman, ook schrijver. Uw column gisteren op volksgrond.nl kreeg veel reacties. Waarom zegt u is zo'n Spotify voor boeken geen goed idee? Ja, omdat uh, je dan als schrijver helemaal niks meer aan je boeken verdient... Je krijgt nu ongeveer uh, 1 euro voor elk boek dat verkocht wordt. Maar als ik kijk uh, wat ik jaarlijks krijg uh, van de bibliotheek voor alle, voor alle boeken die zijn uitgeleend... Nou, daarvan kan ik uh, net uh, met mijn hele gezin uh, naar het pizza-restaurant. <lacht> en dan nog een goedkoop uh, pizza-restaurant ook nog, gooien. Ja, ja, nee, een voorgerecht zit er dan waarschijnlijk niet eens in. Ja, maar dan betekent het dus dat die uitgeverijen met veel geld uh, gaan strijken. Nou ja, mensen vergeten dat uh, er niet alleen een schrijver bij, uh, voor een boek nodig is... maar je hebt ook een redacteur, je hebt een corrector, je hebt een, uh, een ontwerper... je hebt iemand die uh, de PR moet doen, de verkoop. Dus er is een hele keten eigenlijk van mensen die op de een of andere manier betaald moeten worden. En als, ja. je, als je dat van die vijf euro straks moet doen, dan denk ik dat, uh, dat dat heel lastig gaat worden. Ja, van die vijf euro van zo'n zo downloadboek, maar dan op Spotify verdien je er nog minder aan als ja, zegt en dat, u. Ja, dat is echt, dat is echt ja. een fractie. En ik, ik weet niet of jullie het expres deden, maar ik hoorde net in het journaal hoe ontzettend de verkoop van muziek gekelderd is... en nu ook de verkoop van films en dvd's. Ja, dat doen we expres. Ja, maar da da da kun je, ja, daaraan kun je dus zien... dat, dat boeken het, het eerstvolgende slachtoffer zijn. Want Zodra mensen eenmaal eh, boeken voor niks kunnen ja. krijgen... of voor bijna niks. Ja, maar is nou, het niet zo dan, een kluun aan tafel... dat um, uh, jij, jij, ver, jij verkoopt veel... En ja. jij hebt het lekker makkelijk als bestsellerschrijver. Jouw boeken worden wel gelezen op Spotify straks. Nou, ja, ja, wacht even. Als bestsellers. Ik, ik kan er inderdaad van leven en ik denk dat er een 50... Misschien 80 schrijvers in Nederland daar ook van kunnen leven... Dat wordt heel moeilijk. En ik snap ook van Gera, ik begrijp zijn frustratie ook. Maar laten we wel wezen: op het moment dat jij nu inderdaad uh, duizend boeken verkoopt. Hè, je werkt een jaar aan een roman. en je verkoopt duizend boeken, heb je ongeveer duizend euro. Ja, dan, daar kun je ook niet van leven. Dat betekent inderdaad, over, het, over vijf jaar. Heb je, als je diezelfde duizend nog zou verkopen, ja, dan heb je 200 euro. Is, dat is heel vervelend. Maar dat veranderen we echt niet met z'n allen. Dus dan moet je jouw schrijver maar beneden Nee, ik denk dat schrijvers die. Uh, dat vond ik heel goed in. Ik heb zijn column ook gelezen. En wat hij zegt terecht: literatuur zal altijd blijven bestaan. Staan, omdat er altijd schrijvers blijven staan die willen schrijven, wie het ook leest. Ook al liggen ze in de dakgoot. Ja, die zijn er. Maar jij verdient toch ook geld met uh, Nightwriters... zo'n collectief van schrijvers dat nou, rondtrekt? En uh, dan ik kan je... kan je vertellen dat ik uh, Nightwriters... hebben wij nooit uh, subsidie gevraagd... omdat ik het principieel niet wilde. Nee, maar wij ik ik, jaar ik jaar moet nog een kaartje geleden. kopen als ik naar, ja, binnen naar binnen wil. En wij hebben vijf jaar lang verlies geleden. En dat leg ik bij, omdat ik het belangrijk vind. Maar ik verdien geld met mijn boeken. En inderdaad, wat, wat Gerard zei... Ik, op een gegeven moment, als je bekender wordt... verdien je ook geld met columns... Ja, en dat, dat klopt. Als je bekend bent, dan zit je uh, daarin... en dan moet je wel zorgen dat je boeken blijft verkopen. En, uh... Meneer Hoorman, bent ja. u niet te, te conservatief langzamerhand? Want het is toch veel verstandiger om mee te denken in deze ja, moderne ja. tijd... hoe je geld kan verdienen en hoe je inderdaad die e-books... beter aan de man, CQ vrouw kunt brengen... en daar nog flink wat op te verdienen aan schrijven. Nee, dat, dat is ook zo. Maar ik heb net even opgezocht... dat uh, de boekdrukkunst al 650 jaar oud is... Dus we moeten ook niet te snel uh, zeggen van... nou ja, je, iedereen moet met de tijd meegaan... en dan maken we van boeken maar een soort apps. <kwijnt> ik bedoel, je moet, je moet wel kijken van... hoe kan je als schrijver in de toekomst je geld... Uh, maar het is toch niet tegen te houden? Als je hoort hoeveel... Nou, dat ben ik trouwens wel met hem eens, hoor. Dat ja, boek, ik, het ik boek denk, verdwijnt niet, dat geloof ik ook niet. Ik denk dat we het boek uh, met z'n allen moeten koesteren. Want het gebeurt nu al dat ik in, in, uh, in, in een stad kom... en op zoek ga naar een boekwinkel... en dan kom ik eerst langs tien telefoonwinkels... Voordat ik ergens nog een boekwinkel vind. Ja. En dat vind ik als schrijver en als lezer vind ik dat, uh, betreurenswaardig. Maar afgezien daarvan, mensen doen het nou eenmaal dat illegaal downloaden. Dat gebeurt ook bij boeken. Dus dat, woord, dat neemt toe, de hand over hand. Dat kan je op de vingers van één hand natellen. Ja, nee, klopt. Maar uh, ik, vind dat, uh, uh, ik vind het een enorme verschaling... als je straks uh, in een stad komt en je hebt nergens meer een platenzaak... nergens meer een boekwinkel ja. en misschien zelfs geen bibliotheek meer. Maar bent u er wel voor, zoals wat Clu net voorstelt... Dan die, die prijs van online boeken moet omlaag. Dan, ja, dan wordt er misschien minder gedownload. Vijf euro per boek, prima. Die prijs moet scherpen, maar mensen zijn er zo aan gewend dat alles gratis is, dat het nieuws gratis is, dat de krant gratis is, dat muziek gratis. Is. Ja, maar Spotify doet het ook hartstikke goed. Mensen, ja. ik ben ook gaan betalen. Ja, dat ja, ja, nee, maar... zie je bij iedereen online. Downloadt niemand meer bijna. Netflix doet het ook prima. Ja. Maar dat levert voor, voor ook voor artiesten heel erg weinig op. En, uh, nou, heb... dat valt eerlijk gezegd wel mee. Want ik herinner hmm. me een actie van Radiohead. Die zeiden van, uh, hier is je, de nieuwe cd van ons. Betaal wat je wil. En die kregen toch nog flink wat geld binnen. Ja, maar die hadden, wat, uh, die hadden dat zijn zelf gedaan. Er iets bekender dan meneer Hormann En uh, Radiohead heeft bijvoorbeeld afscheid genomen van Spotify... omdat er niet genoeg op verdiend wordt. Dus er is heel veel geklaagd over. En ik vrees ook dat... Allee, ik, vrees, uh, ik ben het eens met, met Gerard als het gaat om verschaling... van het, winkel, uh, van de, van de, van het uh, straatbeeld in winkelstraten. Maar... Het is, denk ik, de realiteit. En laten we één ding niet vergeten. Uh, literatuur is heel belangrijk. Maar laten we niet zeggen dat literatuur als kunst van belangrijker is. Dan bijvoorbeeld muziek of dan film. Dat vind ik niet. En zie wat er nu met series gebeurt. Zo kwalitatieve sprongen worden omhoog gemaakt. Ja, dat uh, mensen gaan anders. Uh, uh, misschien is literatuur in de toekomst iets minder belangrijk. En wordt muziek of uh, Oeh, series meneer Holman, belangrijk. Denkt u er ook zo over? Nou, ik denk dat uh, boeken... Uh, ...enorm belangrijk zijn en ik, ik vond het ook wel grappig dat Kluun zei... ...dat het niet erg meer is dat we niet meer uren achter elkaar zitten te lezen. Maar volgens mij leven we in zo'n rusteloze uh, stressmaatschappij... ...dat het juist goed zou zijn als we dat wat vaker zouden doen. Hè? Uh, lezen is door iemand laatst nog het nieuwe mediteren genoemd. Yeah. En ik denk dat, uh, dat het voor, voor mensen heel weldadig zou, ze, ze, zou zijn... ...als ze op zondagmiddag eens gewoon urenlang achter elkaar een boek zouden gaan zitten lezen, dus ja. niet multitasken, maar uh, monotasken. Ik vind het wel een beetje moreel uh, snob, cultureel snobisme van schrijvers, eerlijk gezegd. Oké, okay, daar laat ik het bij, want dit het dreigt een enorme discussie te worden. Overigens, over het verschalen van het winkelbeeld gaan we het in de tweede uur hebben van deze nieuwsbv. Kluun, pak nog een broodje, want ik zag er hard naar op zoek. Het ja. kan nu ja. nog, er zijn er nog drie over. Moet ik er eentje van jou meenemen, Gerard? Ja, twee, misschien als kat. Dat is goed, oké. Okay. voor zijn kinderen. Radio 1. De Nieuws-PV. In Zuid-Afrika probeert de politie een confrontatie tussen groepen demonstranten te voorkomen. Aanhangers van de rivalise rivaliserende partijen ANC en de Democratische Alliantie staan in Johannesburg tegenover elkaar. NOS-correspondent Bram Vermeulen. Bram, wat is er aan de hand? We hadden het kunnen zien aankomen nadat de oppositiepartij hier in Zuid-Afrika... de Democratic Alliance, vooral populair onder de blanke Zuid-Afrikanen... vandaag naar het hoofdkantoor wilde marcheren van regeringspartij ANC. Nu al twintig jaar aan de macht hier. Je zou het een verkiezingsstum kunnen noemen aan de vooravond van de verkiezingen in mei... die, zoals we verwachten, was, uit is gelopen op gewelddadig treffen... tussen die aanhangers van het ANC... En die oppositiepartijen, want het ANC uh, wilde meteen een tegendemonstratie uh, organiseren. Aanhangers zijn met stenen gegooid naar die oppositie-aanhangers. De situatie in Johannesburg hm. is op het moment nog zeer gespannen... Uh, met daartussen de politie ja. die de strijdende groepering uiteen uh, probeert te dus houden. de politie heeft wel ingegrepen al? Ja, die heeft uh, een aantal malen ingegrepen met uh, rubberen kogels... met uh, geluidsbommen, uh, zoals ze dat doen... Geluidje uh, maar Geluidje iedereen. Nou ja, dan uh, je, je, je vuurt uh, hele harde knallen af... waardoor iedereen schrikt en uiteen uh, speurt. Dat is uh, crowd control uh, anno 2014. Okay. Uh, en wat, uh, wat iedereen toch een beetje bevreesd uh, voor is, is... of die politie uh, dat allemaal wel vakkundig aanpakt. Want de reputatie van de politie en crowd control in dit land... is niet al te best. Je herinnert je misschien nog wel... De slachting bij de mijn Maricana, waardoor 44 mijnwerkers om het ja. leven kwamen toen de politie daar met scherp ging. Misschien laten we hopen dat ja. dat uh, vandaag niet gebeurt. Je zei het net al, in het voorjaar zijn er verkiezingen, vandaar ook uh, deze demonstratie. Wat, wat belooft dit voor de verkiezingen? Kijk eens vooruit. Ja, kijk, uh, er staat nogal wat uh, op het spel. Het is nu 20 jaar later. Het ANC zit 20 jaar aan de macht. Uh, nog steeds comfortabel in het zadel zou je kunnen zeggen... maar die oppositie bedreigt misschien niet de macht... maar wel de almacht van het ANC. Niet alleen deze blanke democratische alliantie... maar bijvoorbeeld ook de populist Julius Malema en zijn partij... die juist vindt dat het ANC zich te veel te weinig bekommert om de armen. Dus wat we nu zien is een soort uitdrukking van de nervositeit van de regeringspartij... van de aanhangers van de regeringspartij rondom die verkiezingen... En ja, wat er in feite gebeurt, is dat dus een, een, een demonstratie eh, waar ze de toestemming voor hadden, uiteindelijk eh, wordt gesaboteerd door aanhangers van de regeringspartij. Laten we hopen dat het goed afloopt daar. Dankjewel. En hoe correspondent Bram Vermeulen. Meulen? Hij maakt de ene update van de nieuwsbv.nl naar de andere. En steeds als hij er eentje af heeft, dan zit hij hier. op van de redactie. Ja, op de nieuwsbv.nl gaat het nog even over de man van de nacht, Omer Roon. Bij een zaak als dit had ik me moeten beperken tot wat ik met zekerheid kon zeggen. Dat is wat u van mij mag verwachten. En ik bied u dan ook hiervoor mijn excuus aan. Het lijkt me voor een minister sowieso handig om zich te beperken... tot wat je met zekerheid kunt zeggen. Avin Plastijk bood wel excuus, maar niet zijn portefeuille aan. Er stonden wel een aantal mensen die dat vannacht live hebben zitten volgen. Die zoeken dan steun bij elkaar op Twitter... om een beetje wakker te blijven en hun grapjes te maken. Plak sterk en plus sterk waren de termen die je vaak langs zag komen... At 2525, beter bekend als Francisco Fajole. Straks dit volgende uur hier in de show, trouwens. Die vond ik erg geestig. Hij schreef. Wel een goede straf voor de NSE dat ze dit debat ook weer helemaal af moeten luisteren. Een overzicht staat op de site, net zoals een heftige discussie in Canada. Dan heb je, zoals jullie weten, een eh, Frans-talig deel en een Engelstalig deel. Hè, Quebec en, en ja, de, het andere deel, zou ik erbij ben. De spelers worden daar natuurlijk ook uitgezonden... en dan spreken ze op de Engelstalige zenders... de namen van de Frans-Canadese atleten keurig op zijn Frans uit. Of ze doen in ieder geval een poging. Dupont, du Jardin... Maar tv-presentator Brian Lilly die vindt het belachelijk. Die zei: "Jongens, dit is het Engelstalige deel. We moeten gewoon du jardin en de pont zeggen. Dat had hij niet moeten doen. Quebec en alle Franstaligen boos. En dan moet je excuses maken en dan begin je natuurlijk met te zeggen dat je zelf ook huisfranse kent. I've spent a lot of time in Quebec. I used to live in Montreal. I'm married to a Quebecer. We have francophones in the family. En sommige van mijn beste vrienden zijn Franstalig. Ik heb een Franstalige werkster, dus ik kan niks tegen ze hebben. Maar dat was niet genoeg. I should have seen that." Our discussion, lighthearted fun, poking fun at CBC... may have been taken to be an attack on Quebec. An attack on francophone. We were having fun last night. We didn't mean offense. And we apologize on reserve Diepe, diepe spijt. We hebben het allemaal zo bedoeld. Het was een geintje. sorry, Frans-talige Canadezen. Tot slot gaat het online ook nog even over dit. Het was even een déjà vu in en Ereveen. En uh, toen verloor ik de wereldtitel op een honderdste. En nu, uh, nu heb ik hem gewoon. Ah, echt... Olympisch kampioen. Ongelooflijk. Olympisch kampioen Michel Mulder. Hij weet dus wat het betekent om te winnen en te verliezen... op honderdsten, duizendsten van secondes misschien wel. Maar de discussie of je dat eigenlijk wel kunt meten... is weer helemaal actueel. En wordt dat vanmiddag misschien nog wel meer... als de duizend meter bij de mannen gereden wordt. Dat en meer op nieuwsbv.nl. Om half vier daar het derde deel in onze Olympische reeks. Vandaag geeft Roy Donders een bobslee een makeover met haarlak. Tot zo. Daar is hij. Zo'n geluidsbom. Maroon 5, Christina Aguilera. Ik vind Christina Aguilera Moves Like Jagger, waar zou dat over gaan? Pieter Derks. Nee, Pieter, jij lijkt mij niet een jongen die uitbundig danst, heb ik het goed? Uh, nee, maar bij Mick Jagger denk ik ook niet aan uitbundig dansen. Ik nee? zie dan toch een, een wat oude man met een later ergens uh, een podium op. De nou, De oude man klopt wel, maar voor ja. de rest... Ik nee, hij, is, nee hij, beweegt, hij beweegt nog heel vlotjes. <laughs> ja, maar uh, nou, ik, misschien ook wel vlotter dan ik trouwens. Camero ja. ja. J. Pieter Derks, die ja. is hier altijd op woensdag um, en die wil dan zijn gedachten met ons delen. Ja. En vandaag is dat? Uh, vandaag heb ik gedachten over gezag, autoriteit en respect. Nou, hè? Kom er Aanleid. nog maar eens om in deze tijden. Uh, nee, vooral uh, door Ronald Plasterk. Dat was, uh, dat was natuurlijk de meest directe aanleiding gisteravond in de problemen. Maar hij is niet de enige Nederlandse politicus met een autoriteitsprobleem. Er zijn er nog meer. Namelijk? Dus paar... Ja, dat willen jullie dat natuurlijk <lacht> weten. Nou, uh, uh, ik, heb, uh, ik heb hier bijvoorbeeld uh, de Olympisch kampioen Irene Wust uit Brabant. En die heeft onze premier aan de telefoon. Zijne excellentie, de heer M. Rutte. En uh, die staat hem op deze manier te woord. Dankjewel. Komt goed. Ik ga mijn best weer doen. Doeg. Hoi. Ja, dit is nog erger dan een motie van wantrouwen. Dit is een motie van doeg hoi. Dit geeft aan dat onze premier niet echt ontzag afdwingt. Sterker nog, hij wordt afgewimpeld. als een soort, soort seniele oom die op het verkeerde moment belt. Je hoort die trainer ook gewoon zeggen... iedereen, uh, dit is Mark aan de telefoon. Neem even op. Zeg gewoon even bedankt. Zeg even dat je je best gaat doen. Is die man ook weer bij. Kom op, kleine moeite. Ben je er vanaf? Mark Rutte heeft blijkbaar niet veel meer gezag... dan die, uh, die gekke man met die oranje trainingsjacks... en die lullige sjaals. Uh, die, die, die man die altijd zo ordinair zit te schreeuwen... met die wondervrouw vrouw van hem. Hoe heet hij nou? Oh ja, de koning der <lacht> Nederlanden. Alle statigheid die hij bij zijn kroning nog had... is met die mantel ergens in een oude koffer op zolder beland. Het is gewoon weer prins Pils met prinses Amaretto. Hartstikke fijn dat hij meeleeft. Maar soms zou je gewoon willen dat het wat minder lullig ging. Het kan ook veel sterker zijn als je juist... Hè, zoals Beatrix, die was altijd zo stijf, zo statig... dat ze alleen maar even heel kort hoefde te zuchten... en dat het hele land al zei, kijk eens wat prachtig hoe emotioneel ze is. En natuurlijk, het ligt niet alleen aan Rutte of de Koning. Het heeft ook een beetje met, met ons als, als Nederlanders te maken. Wij hebben over het algemeen weinig ontzag voor autoriteit. We zijn ook in Sochi wat dat betreft al goed bezig. Ik, ik hoorde dat Attila Uslu, de directeur van Coranden... zondagavond is opgepakt omdat hij tegen een huis van Vladimir Poetin stond te pissen. Hier vertelt hij hoe het kwam. Ik eh, kwam van het Holland Heinekenhuis en uh, we wilden de shawarma eten. Ja. En de shawarma had geen uh, wc... Ja, de shawarma had geen wc, heel gek. Mijn shawarma heeft altijd wc. Tenminste, hij smaakte heel vaak <laughs> wel naar. Maar deze shawarma had geen wc. En dus was er nog maar één optie over. Dus uh, het was zo'n hek allemaal. En een, uh, met een kleine witte muur. Dus ja, ik zat... Uh, dat was heel rustig. Ja, je, dat moest natuurlijk echt zo nodig. M bij kramp, echt uh, kramp. Ja, ik geloof je wel hoor. Dus ik ging... Ja, uh, dan moest ik mijn hoge noten daar... Uh... <laughs> Ja, ik, wat me trouwens opvalt aan dit fragment... hij zegt, ik zat heel rustig, ik had kramp in mijn buik... ik vraag me af of het bij een plasje is gebleven. Of dat deze meneer een grote boodschap in de achtertuin van Poetin heeft achtergelaten. Als het tenminste de achtertuin van Poetin was. Want die aanname is eigenlijk gebaseerd op wat twee Russische agenten tegen meneer Oesloe zeiden. Ze zeiden van de Poetin, hals Poetin, hè? Ja, Havs Poetin. Dat had ik ook gezegd als ik een Russisch agent was en ik zag een Hollander met zijn broek op zijn enkels tegen een tuinhetje zitten. Ze hebben even later ook gedreigd om hem naar een Siberisch strafkamp te sturen. Die jongens hebben waarschijnlijk de avond van hun leven gehad. Maar goed, terug naar Ronald Plasterk, want daar ging het me om. Zijn gezag is aangetast en hij moet dat op de een of andere manier veroveren. En dat zal niet meevallen voor een minister die bij aankomst al met Roon wordt aangesproken door de journalisten. En zich ook volstrekt onderdanig opstelde gisteravond. Dat laatste was beslist zeer onverstandig van mij. Ik had dat niet moeten doen. En ik bied er dan ook hiervoor mijn excuus aan. Ja, daar dwing je natuurlijk helemaal niks mee af, hè, wat gezag betreft. Waarschijnlijk neemt Irene Wust de telefoon niet eens op... als deze man hem belt. En daarom speciaal voor Omeroon tot slot even een voorbeeldje... van hoe je ook Brabantse bij de handjes als Irene Wust in het gareel krijgt. Moeten we toch weer even terug naar Poetin... die onze Olympisch kampioenen de hand schudt... en vraagt of er soms nog problemen zijn. Wil je even stappen? Zie je problemen Nee, dat is heel leuk. Ik vind het wel Ja, Het is een beetje moeilijk te verstaan, maar wat hij doet, hij geeft het goede antwoord er alvast bij. Nee. Hij vraagt: Do you have any problems? No. Kijk, en dan kun je alleen nog maar zeggen: I like it very nice. Hebben jullie nog een motie? Nee? Mooi. Einde debat. Pieter Dames, dank je wel. Tot volgende week. Yes. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. En ik hin ik nog even door. Aan tafel, Kluun. We spraken met hem over boeken lezen of digitaal lezen. Alle twee gaat het worden. En ja, die Spotify voor boeken, die komt er wel. En ook hier Pim Volkens van Virilabs. Hij ligt zo toe wat de redenen zijn... dat het lichaam van een overledene... bij een forensisch instituut terechtkomt voor forensisch onderzoek. En hoe zo'n onderzoek er dan uitziet. Dit is Radio 1. Nu het NOA met Jan van der Putten. Minister Asscher trekt 1,5 miljoen euro uit... om meer mensen in de uitzendbranche aan het werk te helpen. De uitzendbureaus betalen zelf ook 1,5 miljoen. Bij dat uitzendplan is onder meer afgesproken... dat 1100 flexwerkers zonder diploma een opleiding krijgen en een baan. De directie van Flora Holland en de vakbonden... zijn weer met elkaar in onderhandeling over een sociaal plan. De staking gaat gewoon door tot er wat uitkomt, zeggen de bonden. Bij de bloemenveiling zijn al enkele dagen acties. Flora Holland wil 200 van de 4000 banen schrappen. De parlementsverkiezingen in Thailand blijven geldig. Het constitutioneel hof heeft een verzoek van de oppositie... om de verkiezingen ongeldig te verklaren afgewezen. Door felle protesten was anderhalve week geleden... niet iedereen in de gelegenheid om te stemmen in Thailand. En de Duitse justitie vervolgt tien mensen... voor het drama bij de Love Parade in Duisburg. Bij dat dancefeest vielen in 2010 21 doden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 het, Gio het is alweer de zesde dag van de spelen in Sochi en Gio, Het is daar warm. Jij zit hier, maar jij weet dat het daar warm is. Ik weet dat het daar warm is. Van onze mensen ter plekke, die praten over slechte sneeuw. Maar het IOC maakt zich helemaal geen zorgen over die hoge temperaturen. Ook de smeltende sneeuw is voor hen Geen reden om in paniek te raken. Alles ligt op schema, zeggen ze daar. Dat zou ik ook zeggen als ik hun was. En komend weekend gaat het weer sneeuwen. Dus dan valt het allemaal wel weer mee. Maar ze kunnen ze toch een beetje bijspuiten, of niet? Ja, dat zeggen ze wel. Maar als die temperaturen te hoog worden, dan helpt het, het dan wel niet. Bijspuiten. meer. bijspuiten. Ja, maar dan wordt het heel ijzig, en zo. Wordt, en ze dus wordt veel valpartijen trouwens bij het skiën. En dat, dat is wel opvallend. Dat heeft met die sneeuw te maken. Uh, twee gouden medailles zijn er vandaag al uitgereikt. En dat op één onderdeel. Jawel. Uh, de Sloveense Tina Maze en de Zwitserse Dominique Giesin waren precies even snel op de afdaling bij het skiën. Op de honderdste precies. Het zilver werd daarom niet uitgereikt en het brons ging naar de Zwitserse Lara Goed. Normaal gesproken komen er nog vijf Olympisch kampioenen bij vandaag. Nog niet in het ijshockey, dat toernooi gaat wel beginnen vandaag. Dat is altijd al een bijzondere sport bij de winterspelen... want vier jaar geleden won Thuisland Canada... door een golden goal in de finale van de Verenigde Staten. Uit het weer. Hij is op de ijs met een Die toeter, die hoort erbij. Eh, enorm kabaal, daar geef ze zo ongelijk die deze Want een eigen land, het ijshockeygoud goud winnen, dat is natuurlijk prachtig. Nou, daar zullen de Russen nu ook op uit zijn. Maar er zijn meer kapers op de kust. Aan de lijn, Jeroen, Guter. Jeroen, wat zijn die kapers? Wie zijn het? Nou, Canada is een van de grote kapers natuurlijk. Want die hebben weer een fantastische selectie. Eigenlijk de allerbeste selectie van, uh, van iedereen. Alleen zijn ze niet helemaal tevreden over de keepers die ze bij zich hebben. In vergelijking met andere landen had dat beter gekund. Dus wat dat betreft wordt er een klein beetje een voorbehoud gemaakt over de, de, de absolute titelkandidatuur van, van Canada. Verder uh, Zweden met een geweldige selectie. Uh, Amerika wordt uh, eigenlijk steeds beter. Die hebben een uh, fantastische groep spelers tot de beschikking. En dan zijn er nog altijd uh, landen als uh, Tsjechië, Slowakije, Finland en zelfs Zwitserland met een, met een goede ploeg die, uh, die uitzicht uh, hebben op uh, in ieder geval metaal. En uh, ja, hoe het toernooi zich ontwikkelt, dat zal uiteindelijk gaan bepalen wat er uh, gaat gebeuren. Ja, de vaste vraag altijd bij het begin van zo'n toernooi, dat is, uh, doen ook de toppers uit de NHL mee? Ja, die zijn er allemaal bij. Er was uh, lang sprake van dat die niet zouden komen. Uh, dat heeft te maken met het feit dat uh, de mensen die de NHL, de, de, eigenlijk de belangrijkste ijshockeycompetitie op competitie in Noord-Amerika, die willen dat uh, die competitie gewoon doorloopt. En die vinden de Olympische Spelen eigenlijk maar niet. Maar die spelers willen dolgraag meedoen. Dat was ook een van de, de inzetten tijdens de laatste spelerstaking. Nou... Uiteindelijk heeft de NHL gebogen en uh, die spelers die zijn er nu bij. Maar bijvoorbeeld iemand wat uh, Alexander Ovechkin, dat is de absolute verdette van de Russen. Die had gezegd, ja luister, als wij uh, niet mogen gaan spelen in uh, Sochi, dan uh, leef ik gewoon een contract in. Want ik wil daar gewoon ja. hoe dan ook bij zijn. Dus dat leeft enorm onder die spelers. En wat is in dat opzicht het dreamteam van deze spelen? Als je kijkt naar die spelers uit de NHL? Ja, nou goed, de, de, de Russen hebben de beste aanvallers, denk ik. Met Ovechkin, met Malkin, met Dachuk, met uh, Kovalchuk. Hoewel die inmiddels de NHL heeft verlaten en weer in Rusland speelt. Maar ja, de Canadezen hebben natuurlijk beschikking over uh, een speler als Sidney Cross... die de maker van de Golden Goal, vier jaar geleden. Maar ook uh, een, een speler als Martin St. Louis, die er op het laatste moment erbij gekomen is... omdat het team een stemkurs, uh, geblesseerd raakte. Uh, nou ja, te, te veel om op te noemen. Maar het mooie is dat bijna alle landen wel dat soort spelers hebben in hun selectie. Dus... Er zijn zoveel sterren, um, elke wedstrijd is daardoor eigenlijk ook alweer interessant. We moeten even weten wat het kindje de hele tijd roept, hoor. Ja, dat heb je die meegenomen naar <laughs> de Sochi? Nee, dat waren voor de spelers <laughs> van de, de, gaan de, gaan de, de ik ben gewoon naar Nederland. Hè. <laughs> uh, die, die roept dat ze haar stempels allemaal rechtop heeft staan. Daar is ze heel trots op. Ook heel belangrijk, Jeroen. <laughs> wat zijn stempels? <laughs> stempels, dan kun je bij stempel op papier. Ah, oké. Okay. En die zijn populair om de kinderen stempelen. <laughs> ja, oh, dat... <laughs> Wordt nog meer, Guido? Nee, johan, dat was het helemaal. Okay. Jeroen, bedankt. Ook weer. Buitengewoon populair in Engeland zelf. Hij heeft vele harten veroverd door zijn gevoelige liedjes. En door de BBC is George Ezra zelfs uitgeroepen... tot één van de talenten van dit jaar, dit prille jaar. En dat komt onder andere door dit nummer, Budapest. My Austin, Budapest my, my treasure chest, golden grand Piano, Oeh.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 if you take Chest. golden piano, my beautiful... Engelse singer-songwriter: hij is 19 jaar en komt in een dorpje boven Londen en hij zingt euh, de, ja, het hart uit zijn keel. Zeg je dat? Boedapest heet het nummer. De politie die zoekt verder naar de doodsoorzaak van oud-minister Borst... komt net een bericht binnen, het laatste bericht... sectie op haar lichaam heeft inmiddels uitgewezen... dat ze overleden is aan de gevolgen van Letsel op haar lichaam... maar het is nog steeds niet duidelijk of dat Letsel nou het gevolg is geweest... van een ongeluk of van een misdrijf. En het lichaam van oud-minister Els Borst wordt dan ook nog steeds onderzocht... door het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut. We zetten de voorgeschiedenis nog even op een rij. Aupenist Els Bors is overleden. Haar lichaam werd vanavond gevonden bij haar woning in Beeldhoven. schouwarts is direct ter plaatse gekomen en die kon niet direct een natuurlijk overlijden afgeven. Dat betekent dan dat de omgeving wordt afgezet, forensische opsporing ter plaatse komt, om te kijken wat hier nou precies heeft plaatsgevonden. Een aantal mogelijkheden. Het kan een natuurlijk overlijden zijn. Het kan een ongeval zijn geweest of een misdrijf. Maar op dit moment hebben we van het laatste nog geen aanwijzingen. Een natuurlijke dood kunnen we uitsluiten. Dus er blijven nog twee scenario's over. Of een noodlottig ongeval of een misdrijf. Het lichaam van de politica is voor onderzoek overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. Pim Volkers, hier aan tafel, directeur van Verilabs. U doet net zoals het NFI Forensisch Onderzoek. Volgens de politie is dus, dat zeiden ze gisteren al, een natuurlijke dood uitgesloten. Hoe kan het dat dat, dat zo snel wordt vastgesteld? Ja, dan denk ik dat er op het lichaam uh, mogelijke aanwijzingen waren uh, dat er iets anders gebeurd was dan een natuurlijke dood. Zijn in dit geval een indicatie van botsend geweld, bijvoorbeeld zoals je dat dan noemt. Mm -hmm. Ja, maar de, maar de mogelijkheid van een ongeluk is ook nog niet uitgesloten. Is niet uitgesloten, maar het zijn dan verdachte omstandigheden. En als er gereden twijfel bestaat, dan uh, is de officier van justitie gemachtigd om daar uh, het lichaam in beslag te nemen. Ja, dus zodra er gereden twijfel is, dan gaat zo'n lichaam naar het NFI. Ja. En wie stelt dat vast dan op de plaats van het gebeuren? Dat hangt er vanaf. Over het algemeen komt er als eerste een schouwarts ter plaatse... en die uh, zal de dood vaststellen. En uh, als die vindt dat er verdachte omstandigheden zijn... dan zal de politie gebeld worden... en die zal dan uh, de, in overleg met de officier van justitie treden... en dan beslist de officier van justitie of het lichaam in beslag wordt genomen. En dat is dus in dit geval gebeurd. En wat gebeurt er dan op het moment dat het lichaam in beslag wordt genomen door het NFI? Nou, het lichaam wordt uh, in een lijkzak uh, gestopt... en dan vervoerd naar uh, een mortuarium. In dit geval dan naar het mortuarium van het Nederlands-Frense Instituut. Mm -hmm. um, dan komen daar uh, regisseurs bij... die het lichaam ook uh, gezien hebben op de plaatselict. Of mogelijk plaatselict in dat geval dan. En uh, zodra het lichaam... Uh, en bij het NFI aankomt en uit de gesielde uh, lijkzak wordt gehaald... dan bevestigen zij dat dat degene is die daar ook daadwerkelijk is aangetroffen. Maar dan gaat uh, de, de, het NFI waarschijnlijk ook uit van de constatering van de schouwarts. Die heeft natuurlijk een uitgebreid rapport over, opgemaakt... over onder welke omstandigheden ze gevonden is. Um, dat is vaak niet een uitgebreid rapport. Dat is één à twee A4'tjes wat een, meer een formulier is. En uh, dat is de informatie die ze dan hebben. Uh, er zal dan gesproken worden met de regisseurs over de, de, de situatie... zoals zij die denken dat ze zich heeft voorgedaan. Wat doet het NFI? Spreek met regisseurs. Ja, de patoloog zal een, een zogenaamd intakegesprek houden... en uh, wordt dan geïnformeerd over de situatie. En dan wordt het lichaam dus geïdentificeerd. Dat lijkt me het gerechtelijke gedeelte van het onderzoek. Is er dan ook altijd nog een medisch onderzoek? Um... Een medisch onderzoek, in zoverre, ja, het lichaam tijdens de sectie... kijk je naar uh, mogelijke aandoeningen die geleid kunnen hebben tot de dood. Dit kan je uh, doen op het moment dat je het lichaam opensnijdt... in de stukken van het orgaan bekijkt bijvoorbeeld. Maar je kan het ook later uh, ontdekken door toxicologisch onderzoek... of door histologisch onderzoek. Het hangt natuurlijk allemaal af van wat de bevindingen zijn... of er gesneden gaat worden. Nou, Bij een gerechtelijke sectie, uh, over het algemeen, wordt er sowieso uh, gesneden... Dus dat, dat doe je sowieso. Als je sectie begint, dan maak je hem ook af. En dat is een vast patroon wat je eigenlijk afwerkt. Dat toxicologisch onderzoek, dat is in de maag kijken of daar een mogelijk gif zit? Wat is dat? Nee, toxicologisch onderzoek is uh, vaak uh, onderzoek op bloed, mogelijk ook op haren. Uh, maar vaak op bloed en dan kijk je of daar uh, giftige stoffen... of hoge gehaltes van medicatie zijn, or, uh, drugs, dat soort zaken. En dat is de onderzoek? Dat is uh, microscopisch onderzoek, dan kijk je naar kleine stukjes weefsel... dat kan je kleuren op bepaalde manieren... en dan onder een microscoop kijk je uh, of daar iets mis is. Dat, uh, ja? dat kan bijvoorbeeld bij cardiopathologie en hartafwijkingen... maar je kan ook letseldatering doen. Dus kijk, is die verwonding uh, ontstaan voor of na het intreden van de dood? En wordt er ook gekeken naar botbreuken bijvoorbeeld? Ja, vaak of bijna altijd gaat het lichaam zo door een uh, röntgenapparaat om te kijken naar botbreuken. En er kan ook gekozen worden om nog een andere scan te doen om te kijken naar de wekendelen. Een MRI-scan bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. En die wekendelen, dat is bijvoorbeeld het hart? Uh, het hart, nee, kan kijken naar, naar bloedingen of andere afwijkingen. Uh, alles wat in de wekendelen een afwijkend uh, beeld uh, betreft, kan je even conclusies uittrekken. De ergens ook? Ook, ja. Tenminste, als daar een wond zit, waarschijnlijk. Ja, ja. Ik neem aan dat er, dat er een soort standaardprocedure wordt gevolgd bij het NFI. Um, Krijgt mevrouw Els Borst, minister van Staat, grootpolitica... misschien toch een ietsje andere behandeling, denkt u? Nee, hoor. denk niet. Uh, ieder slachtoffer of iedere overleden persoon... dat bij een, een sectie uh, terechtkomt, om het zo maar te zeggen... wordt op dezelfde manier behandeld. En dan is dat hele onderzoek gedaan door het NFI. Um, hoe, hoe komt zo'n lichaam dan terug? Ehm... Um, nou, als je de sectie afgerond hebt, de, de, dat betekent dat de, de organen en de hersenen worden teruggeplaatst in het lichaam. Het lichaam wordt uh, dichtgenaaid en wordt uh, hersteld en zo mooi mogelijk gemaakt hmm. om weer aan de nabestaanden terug te geven. Ja, ja, nou ja zo mooi mogelijk. Ja, ja voor zover nou, dat... nou, je wil natuurlijk de nabestaanden waardig afscheid ja. laten nemen. Wat, wat voor conclusie mag je nou trekken als iemand naar uh, uh, het NFI wordt gebracht, door het NFI wordt onderzocht? Nou, de enige conclusie die ik kan trekken is dat er sprake is van verdachte omstandigheden. Maar dat is dan ook het enige. Ik denk dat het daadwerkelijk onderzoek later uit moet wijzen of er iets gebeurd is. Ja. Maar dat is niet alleen de sectie, maar veel andere zaken waar de politie ook naar kijkt. Maar het rare is, begrijp ik, dat in Nederland worden er veel minder secties gedaan dan in andere Europese landen. Ja, klopt. Dat is ook heel raar. Het is vreemd dat in Nederland nou, vorig jaar uit mijn hoofd denk ik nog geen 400 secties zijn verricht. Of in ieder geval gerechtelijke secties, mm -hmm. ja. Um, en in Zweden, bijvoorbeeld waar nog geen 10 miljoen mensen wonen, 13.000. Zo, hoe kan dat? Dat is een enorm verschil. Dat vragen wij ons ook altijd af. Wij denken in ieder geval dat er meer mensen vermoord worden dan uh, in <coughs> Nederland bekend is. Want in Engeland, uh, meen ik, wordt op iedereen seksie verricht. In Engeland wordt in ieder geval veel en vele malen meer seksies verricht. Je moet je ook wel afvragen of dat uh, kostentechnisch ook nog wel de juiste keuze is. Maar ik denk dat er een middenweg is. Maar u zegt wij, wij missen een hoop moorden omdat er geen seksie wordt verricht. Ik denk dat er in Nederland moorden worden gemist... omdat er niet voldoende seks worden verricht. Ja. En waarom doen we dat dan niet? Want als u dat kunt bedenken, dan kan de politie dat uh, toch ook bedenken? Zou u aan het uh, openbaar ministerie het college moeten vragen? De minister? Uh, niet aan mij. Ik heb het uh, antwoord niet. U maar... hebt er natuurlijk baat bij... Hè? op het moment dat, uh, dat er meer onderzoeken worden verricht op dat gebied. Ik heb er ook baat bij, maar ja, ik denk dat het ook, <laughs> ik denk dat het ook gewoon goed is voor de maatschappij. Ja. Maar ben ik ben toch even benieuwd. Waarom, wat, waarom is er zo'n enorm Europees verschil? Zit het bij de politie niet kosten, denk ik, voor, voor een deel. Ik denk dat je in Nederland heb je een systeem... waar je bepaalde afspraken maakt over hoeveelheden onderzoek je doet. Nou, dat is er dan ingeslopen over de jaren. En er is gezegd uh, ooit 600. Dat is nu teruggekomen naar 350 en 400. Ja, het kan bezuinigingen zijn. Ik, ik weet het echt niet. Er zijn fantastische films over gemaakt. Hè? Vooral uh, uh, thrillers uh, over dat forensisch onderzoek. En dan gebeurt er altijd het onverwachte. En aan het eind weet je nog niet wie de dader is. En soms wel. Kijk jij daarna, Klu? Nee, maar het deed me bijna denken aan het eind. Weet je niet wie de daders maar dan, Uiteindelijk zijn het de Duitsers of zo. Maar ja. dus in deze misschien niet zo heel smakelijk. Nee, maar dit, dit soort forensisch onderzoek. Is dat iets uh, wat je fascineert? Nou, wel op het moment dat je zegt inderdaad zo'n zo Zweden-getal en Nederland. Dat, dat fascineert me wel, ja. ja. En wij missen dus moorden. Missen, daardoor. Ja, dat is ook een vereniging. Wij missen moorden. Ja. Dat is wel leuk, ja. ja de constatering van een moord. Ja, ik, ik, nou, ik mis ze niet zo vaak. Nee, Volkers, wat kost zo'n forensisch onderzoek? Als ik dat zou willen laten doen. Als je puur kijkt naar een, een gerechtelijke sectie van sectie... Um, dat varieert van 5.000 tot circa 12.000 euro. En dan wordt alles dat in de puntjes onderzocht. Dat ligt aan, het, aan, het, aan de lengte van het onderzoek uh, wat het bedrag uiteindelijk wordt. Ja, ja hoe, hoe, uh, zoek je naar een speld in een hooiberg, bijvoorbeeld op het toxicologisch gebied... dan kan dat natuurlijk uh, aardig oplopen in kosten. En dat zijn vaak de dingen die dan uh, tot een hogere prijs leiden. En je moet natuurlijk buitengewoon gespecialiseerde artsen hebben die dat doen, hè? Ja, het, het, het, het gerechtelijke onderzoek dat staat onder leiding van het officier van justitie... maar in de praktijk dan aan de sectietafel van een patoloog. En die kan dan weer klinische medici raadplegen over specifieke zaken. We gaan het hebben over dat onderzoek dat wordt ingesteld... naar het lichaam van de overleden oud-minister Els Borst, Met Thomas Aaling, hij is politiewoordvoerder. Is er al iets bekend van het onderzoek van het NRV, meneer Aaling? Ja, goedemiddag. Um, nou, het rapport hebben wij vannacht gekregen. En dat hebben we natuurlijk uitvoerig bekeken. Wat we nu in ieder geval kunnen vertellen is dat het letsel dat is aangetroffen op het lichaam is geleid tot haar dood. Geen natuurlijk overlijden. Nou ja, we onderzoeken natuurlijk naar de oorzaak van het letsel. En de belangrijke vraag die wij natuurlijk nu nog steeds hebben en die nog steeds staat. Is hier sprake van een ongeval of is hier sprake van een misdrijf? En daar moet nog volledige duidelijkheid over komen. Ik neem aan dat dat nog wel even duurt zo'n onderzoek dan. Ja, het is een onderzoek dat kost gewoon tijd. Dat uh, betekent dat dat heel zorgvuldig gedaan moet worden. En wij hopen natuurlijk zo snel mogelijk hier uiteraard de uitslag van te hebben. Zeker ook voor de nabestaanden natuurlijk. Maar het onderzoek moet wel zorgvuldig gebeuren en er zijn nog heel wat zaken te onderzoeken. Enig idee wat er verder gedaan moet worden dan nog? Nou ja, Uiteraard met rapport in de hand en ook andere sporen die veilig zijn gesteld... Um, uh, gaan de rechercheurs kijken naar nou, wat hier nou precies heeft plaatsgevonden. Um, en zullen andere sporen mogelijk veilig, veilig worden gesteld en uh, worden bekeken. Om natuurlijk die hele belangrijke vraag te stellen. Wat is hier nou precies gebeurd? Zodat wij duidelijkheid kunnen krijgen. Dus de politie gaat tegelijkertijd ook aanvullend onderzoek doen? Nou, het onderzoek liep nog. Dus uh, die informatie uh, die wij uit het onderzoek hebben gehaald... en uh, nog steeds binnenkrijgen... Uh, leggen we natuurlijk naast het sectierapport... wat uh, wij vannacht hebben gekregen. En wanneer verwacht u wel duidelijkheid over de doodsoorzaak? Ja, dat is heel moeilijk om aan te geven. Net als ik zeg, um, het is een zorgvuldig onderzoek. En dat betekent dat het tijd kost. En ik kan echt geen tijdsaanduiding uh, aangeven... wanneer dit onderzoek is afgerond... en of wij meer duidelijkheid hebben dan. Begrijp ik. Politiewoordvoerder Thomas Aling. BV Buitenland. Het gebeurt niet vaak dat een land van naam verandert. Want dat is lastig. Hè? Denk aan al die atlassen die ineens niet meer kloppen. Maar Kazachstan zou in de toekomst wel eens anders kunnen gaan heten. Buitenlandredacteur Willem Frank de Noot. Waarom moet die naam veranderd worden? Dat is een idee van de grote baas van Kazachstan, president Nazarbayev. Hij wil heel graag het imago van zijn land opkrikken. En Stan achter je land, het klinkt een beetje als Pakistan of Afghanistan... zit een beetje een negatieve lading aan. Daar zit wat in. En daar zit wat in misschien, ja. En Nasser die opritte tijdens een toespraak... een beetje tussen neus en lippen door. En hij zei, misschien is het op een gegeven moment tijd... om te onderzoeken of de naam van ons land moet veranderen. Dat klinkt heel voorzichtig. Ja, maar toch zorgt zo'n uh, proefballonnetje wel voor, uh, voor humor. In, in Kazachstan in elk geval leidt het tot, uh, tot discussie. Het is toch de president die zoiets zegt. En het past ook wel bij de pogingen van Nazarbayev om zijn land internationaal wat meer op de kaart te zetten. Want veel mensen zullen helemaal niets van Kazachstan weten. Nou. En anderen roepen meteen: Ja, Borat, Borat. Yaksimas. Ja, I'm my is Borat. I like it, you. I like sex. It. It's nice. Dit is een country van Kazachstan. Ja. Borat inderdaad, legendarisch typetje natuurlijk van de komiek uh, Sasha Baron Cohen. En nou, wie helemaal niets van die film moet hebben, dat is oud wielrenner Rini Wachmans. Hij is honorair consul van Kazachstan. Is en hij dat? Sorry? Is Rini Wachmans honorair consul van uh, Kazachstan? Zeker weten. Hij, hij was natuurlijk ook ploegleider van, uh, van Astana. Ik weet trouwens niet of hij dat nog steeds is, hè, van, de, van de wielerploeg. Ja. En uh, Rini Wachmans vertelde mij dat het land heel veel te bieden heeft. Kazachstan is een, uh, een heel groot en uh, mooi land. Toerisme, uh, ze hebben grondstoffen, veel olie, gas. En ze gaan er heel voorzichtig en netjes mee om... om de mensheid te laten genieten van hetgene wat ze hebben aan grondstoffen. Uh, Nederland kan nog iets leren van verdraagzaamheid... want in Kazachstan wonen meer dan uh, 140 uh, verschillende nationaliteiten... gebroedelijk naast elkaar. Het maakt die mensen allemaal niks uit, ze gaan met elkaar om op gebied van respect en op gebied van genegenheid. En iedereen doet daar zijn eigen ding. Kortom, de honorair, honorair consul van Ka vindt Kazachstan een prima land... en aan het imago hoeft helemaal niets te worden opgepoetst. Nee, en eigenlijk zegt hij... we zouden allemaal wat meer van Kazachstan moeten weten, als ik het ja, zo hoor. En, sterker nog, we zouden ons eigenlijk moeten schamen... dat we niet zoveel weten van, van Kazachstan. En van uh, Wachmans moeten we vooral niet vergeten... dat president Nazarbayev heel vreedzaam is en dat hij 1240 Sovjet-kernkoppen heeft laten ontmantelen. En wat vindt Wachtmans eigenlijk van het idee dat Kazachstan een andere naam moet hebben? Nou, hij vindt dat echt wel een, een zaak van de president en de president op zijn beurt. Die wil geen overhaaste dingen doen, heeft hij gezegd. Hij wilde het toch eerst even goed met zijn volk bespreken. En wat betekent Kazachstan eigenlijk? Dat betekent uh, land van Kazakken. Uh, maar Nazarbayev heeft dus duidelijk gemaakt... dat hij van dat, uh, van, van dat stan, hè, van dat achtervoegsel, wil die af. Uh, en Peter van Ham van instituut Klingendaal... die houdt zich bezig met nation branding, En ik vroeg hem wat hij nou vindt van een mogelijke naamswijziging. Als je dus Kazachstan wil veranderen zonder het toevoegsel stan... omdat dat dan een slechte associatie bij de meeste mensen teweeg brengt... een associatie met autocratie, uh, ja, misschien zelfs terrorisme... denk aan Afghanistan... Dan ga je je afvragen, ja, is dat niet een soort uh, labeltje plakken op, op hetzelfde product? Hè? Uh, verander je het product niet, dan heb je er uiteindelijk ook niet zo heel veel aan. Een beetje oude in nieuwe zakken dus, al Peter van Ham. Een goed internationaal imago, dat moet je verdienen. Dat doe je niet zomaar met een, met een nieuwe naam of door al, maar allerlei dure PR-bureaus of Tony Blair in te huren. Uh, om uh, je naam in het buitenland uh, of je, je land in het buitenland mooi af te schilderen. En op dit moment staat Kazachstan in de onderste regionen van de corruptieranglijst van Transparency Transparency International. En het land is bepaald geen toonbeeld van, van democratie en van persvrijheid. En je zei net dat het plannetje wel voor heel veel discussie zorgt. Uh, ja, ja dat, in, uh, in Kazachstan inderdaad. Want de president die suggereert om, uh, om zijn land om te dopen... wellicht naar Kazakjel. Dat uh, betekent... een stuk. Ja, dat scheelt. Uh, uh, nu, ja, dat scheelt <laughs> want dat betekent natie of volk van Kazakken. En in Kazachstan wonen ook veel uh, etnische Russen. En die, die vinden zo'n naam... Te veel uh, ja, nationalistisch eigenlijk. Zij zijn bang om dan een beetje buitengesloten te worden. Maar Jar Zardikan, hij is professor aan de Universiteit van Almaty, die zei tegen mij dat het vast allemaal niet zo vaart zal lopen. Usually the president comes up with ideas, sometimes with interesting, It's almost fantastic ideas. But we all know. That ja, most of these projects, initiations never get Like switching to Latin was one of the common things. Volgens Sardikian staat president Nazarbayev erom bekend dat hij een hele grote hoeveelheid ideeën lanceert. Hij maar steeds de meest fantastische dingen, maar veel van die plannen, ja, daar komt nooit iets van terecht. De president had ook het plan, bijvoorbeeld, om het Cyrillisch uh, schrift te vervangen door latijnschrift. Nou, dat zorgt dan voor ellenlange discussies en die leiden uiteindelijk nergens toe. In elk geval zegt Sardikian leiden ze wel de aandacht af van echt en dat is nu ook zo, denk je? Dat idee heeft deze professor Zardikan wel, want iedereen heeft het nu over de naam van het land. En dan ineens word je dinsdagochtend wakker. Je wake op on Tuesday morning en er is meer dan 20% evaluatie. will hit everybody. Pensioners, studenten, iedereen. Dit is een groot probleem nu. En dit is het probleem, which is. On spine, no. En dan heeft de centrale bank, de overheid dus, besloten om de nationale munt met 20% te devalueren. Ja, en dat voelen de mensen keihard in hun portemonnee. En dat, zegt Sarikan, dat is het echte probleem dat op dit moment de kazakken bezighoudt. Kazak-jel, allemaal een afleidingsmanoeuvre. Ja, Willem Frank de Noot, dankjewel. Ja, we gaan verder praten met de twee gasten die hier nog aan tafel zitten. Onder andere... P uh, Pim Volkers, u bent van Virilabs, maar net uh, als bij het NFI ook forensisch onderzoek wordt gedaan op overledenen. Bent u ook een liefhebber van bijvoorbeeld zo'n serie als Silent Witness, waar liefst drie patholoog anatomen rondlopen die voortdurend een beetje ruzie met elkaar hebben, maar uiteindelijk toch tot een eensluidende conclusie kunnen komen? Toevallig is Silent Witness wel een van mijn favoriete series, uh, ja? als je binnen dat hele gremium kijkt. Heeft u ook zulke uh, patholoog anatomen ja, ik werk samen met Frank van der Groot... en dat is uh, een van de gerechtelijke pathologen in Nederland. En u doet het samen? Ja, maar goed, ik ben dan meer een soort assistent... en hij is daadwerkelijk de patholoog anatomisch. U snijdt niet? U, u kijkt alleen? Of u maakt de rapporten op? En ik ben opgeleid door hem als obductieassistent En dat is? Maar dan mag je assisteren tijdens een sectie. Kluun, ook nog aan tafel. Uitstel van betalen voor Polaren. Wat denk jij? Uitstel, afstel, dus uiteindelijk faillissement? Ja, bij ja. Polaren zeker. Ja, en zeker met alle nieuws die de laatste dagen komen... dat het uh, ook nog wel eens een vuil spelletje van de investeerders kan zijn geweest. En onderzoeksjournalisten moeten wakker worden, schreef iemand gisteren. Dat geloof ik in deze ook al, ja. Jij komt uit de reclamewereld, hè? Dus uh, ja? jij zou die, die boekenwereld er helemaal bovenop kunnen helpen. Nou, ik, een van de fouten die Polaren en Selecties al hebben gemaakt is... Je moet niet te veel marketing. Ik heb gezegd, marketing is net als poepen. Iedereen doet het. Maar er moet, moet er niet te veel naar ruiken. En dat is de fout die ze hebben gemaakt. Je moet lezers niet als consumenten behandelen. En belachelijke. A world of stories voor oer Hollandse boekhandels. Je moet gewoon een de wattelek. Nee, je moet gewoon een echte boekhandel. en niet te veel eromheen. Met een beetje rommel moet in een boekhandel. Niet alles te netjes. Ja, vind ik wel. Ja, Oké, okay. Klein, Dank. Min. En Pim Volkers van hetzelfde. De Olympische Winterspelen in Sochi. Marco Boer is een medaille! Ho, ho. Jawel, Marco Boer is een medaille! Oh, ik heb alles gegeven en dat is gewoon genoeg nu voor derde plek. ben zo blij. Tijdens de Spelen krijgt u van ons elke dag vanaf twee uur s middags... Representing the Dit is echt natuurlijk helemaal grandioos. NOS Radio Olympia. Olympisch kampioen. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Het is wel ook nog 1, 2, 3. 1, 2, 3. Op, op, op, op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.